Kerkpuk met het NOS Journaal. Bij Genua zijn gisteren twee Nederlandse duikers omgekomen... bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee mannen van 46 en 53 doken naar het wrak van een olietanker... die in 1991 in de golf van Genua verging. Eén van hen zou zijn overleden onder water... de ander toen hij met een helikopter naar een ziekenhuis werd gebracht. Mogelijk is er iets misgegaan met de zuurstofflessen... die de Nederlanders hadden gehuurd.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 Bij een zelfmoordaanslag in Kabul zijn zeker drie doden en tientallen gewonden gevallen. Doelwit van de aanval was een konvooi van Eupol, de Europese politiemissie in Afghanistan. Een van de auto's is bij de aanslag geraakt. De mensen van Eupol die meereden in het konvooi zijn allemaal in veiligheid, zegt een woordvoerder. De zelfmoordaanslag was in de buurt van de internationale luchthaven van Kabul en niet ver van een NAVO-installatie. De Taliban hebben de aanslag opgeëist. In Chili hebben honderden mensen de begrafenis bijgewoond van Valentina Moreira. Het veertienjarige meisje stierf donderdag aan de gevolgen van Thijslijmziekte Enkele maanden na haar verzoek om euthanasie. Onder aanwezigen waren de coach van het Nationale Voetbal en andere bekende Chilenen. Het meisje werd eerder dit jaar bekend door haar smeekbeden op YouTube. In een filmpje vroeg ze president Bachelet om een einde aan haar leven te mogen maken. Euthanasie is verboden in Chili en het verzoek leidde tot een nationaal debat. President Bachelet bezocht het meisje in het ziekenhuis om uit te leggen dat ze niet aan haar verzoek kon voldoen. Het weer zonnige periode, in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 13 tot 15 graden. De komende dagen lichtwisselvallig, vooral morgen meer bewolking. In de loop van de week meer zon. Dit was het NOS journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 The Met nu ZFM Jazz.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 Cole Porter Night and Day.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 I had a girl faithful and true. I put her down just to be with you, but now that I'm I lost my mind I left my Try. You had your fun Now you say goodbye Now that I'm Die. Yes, I wish I could cry. You had you.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 Ja.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 and the optics. I'm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 Deadly. The trembling trees embrace En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 Goedman met onder andere Frits Landsbergen... die we zo vaak hier in Jazz in de Krocht ook zien en horen. Het zit er alweer bij op twee uur ZFM Jazz... luisteraars vandaag als rode draad de Nederlandse jazzmuzici. En eh, voor we helemaal eruit geduwd worden... dank voor het luisteren, graag tot een volgende keer. En ik ga nu laten horen...